Joris Stubinitski met het NOS-journaal. In Bremen is een man opgepakt in verband met de terreurdreiging in de Duitse stad... waarvan de man wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Ook zijn er wat mensen verhoord en is een islamitisch centrum doorzocht. De politie in Bremen waarschuwde eerder vandaag... voor een dreigende aanslag door moslimextremisten. De weg naar het populaire Franse skigebied Le Trois-Vallées is weer vrijgegeven. Er lag een enorm rotsblok op de weg... Het gevaarte is verpulverd en de gerepareerde weg ging rond 6 uur weer open. Er stond toen 30 kilometer file. Naar verwachting komen de laatste automobilisten in de file rond middernacht aan op hun plaats van bestemming. Het CDA ziet niets in meer samenwerking met het kabinet. Premier Rutte wil met de samenwerking de stabiliteit na de verkiezingen vergroten. Maar volgens CDA-leider Buma veroorzaakt het kabinet juist zelf instabiliteit. Buma zegt dat hij alleen samenwerking overweegt als het kabinet de plannen wijzigt. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 18 maart. D66-leider Pechtold wil dat zijn partij bij een grote winst... meer invloed krijgt op het kabinetsbeleid. Bij een boerderij in Dolfsen is vanochtend een protest... van de Partij voor de Dieren uit de hand gelopen. Volgens de boeren ging actievoerders zonder toestemming een erf op. En actievoerders zeggen op hun beurt dat ze zijn bedreigd en geslagen door boeren... Beide partijen zeggen dat ze aangifte gaan doen. Het protest van de Partij voor de Dieren was gericht tegen de komst van mestvergisters. Leontien van Morsel blijft na twaalf jaar nog altijd de houdster van het werelduurrecord. Een poging van de Britse wielrenster Sarah Story om het record te verbeteren is mislukt. In Londen reed ze 45,5 kilometer in een uur. Dat is ruim 500 meter minder dan de recordrit van van Morsel in 2003. Het weer vanuit het westen regen. Morgen staat er een stevige zuidwestenwind. Afwisselend zon, wolken en enkele buien. Het wordt morgen 8 tot 10 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met, Met nu. nu. The Nightwalk. Wegen zijn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 Mario Zantwoord zaterdagavond op ZFM <ziening> opening. Horen we years en years met de King. Je hoorde de TCTS remix. Onderweg zometeen. Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj, maar nu eerst Yellow Claw. But till it hurts. Yep. Tight, read my lips, don't yeah Door het eng met water. De sterren aan de hemel, die vertellen mij. Dat ik altijd zou leven in onzekerheid. Onze maar onzekerheid is voor mij juist de enige zekerheid. En Ineens vallen mensen van een voetstuk af. Loop nergens vandaan maar rechtop af. Negativiteit wordt hier afgestraft. En niets snutten wordt afgeblaft. Ik ben een schilderij in het rood blauw In de fucking kou. En ja, ik vind mezelf fucking lauw. Want ik geef tenminste echt om jou. zwarte wolken aan de hemel. Ik bloed. De bomen, ze dansen, de bouw snijdt in mijn handen, terwijl de avond naar staat. Ja. Yeah.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 Ik koos voor jou, jij kiest voor mij, de schema. schemer. zwarte wolken aan de hemel. Enkel de wind die met me praat. De bomen, ze dansen.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 My game's so tight, the shit's off the meter I bring the fire, I take you higher Bitches bow down, cause I'm your messiah Jerry Jared Lee, moet ik zeggen, met Keep Dreaming. En daarvoor Helena en Fassi met Bas. CFM Zand voor de Nightwalk. Het is een voor de partyagenda. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 28 februari 2015. Als eerste beginnen we met Escape in Amsterdam. Met een wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur vanavond en duurt tot 5 uur in de ochtend. De is 16 euro.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 Biggie, Flava, Full Scale en MC Shockwave. Dat vanavond dus in Hotel Arena. We are, we come to Bang Tour. In de Hotel Arena vanavond. En in de Melkweg vanavond het feestje Encore. En vanavond Encore, ex-August Alsina. Met onder andere een live band. Dat begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. In 3,17 euro Met onder andere Wax Friend, Prime en MC is Marbo. En live on stage Augusta Alcina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 En voor meer informatie, check voor de zekerheid clubstalker.nl. Clubstalker.nl Met de natuurlijke Micro Valley versus Sandeep. En tot zover. Ook de feestjes voor deze zaterdagavond 28 februari 2015. Dan gaan we snel door met muziek. Oh Mario en Chris Brown en Jane Ico met Post-to-Be. Oh Mario. Close to me, she ain't going home where she' supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. all my niggas close to me, and all the other niggas where they' supposed to be. the house go for me, and your chicks in the pit like post for me. Ooh, that's how I'm supposed to be. Uh, yeah, that's how I'm supposed to be.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 Girl, wasn't supposed to text me. You wanna know how I know what I know? Y'all chick come close to me. She ain't going home where she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay. Oh, all my niggas close to me. And all them other niggas where they supposed to pay. Oh, the house go for me. Now your chicks in the pig like bouts for me. Oh, that's how I supposed to pay. Oh, yeah. That's how I supposed to pay. Oh, yeah.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 To me. She, she oh, to me. Oh, supposed to be. Yeah. money like I'm to money yeah, like I'm to oh, oh, All my niggas, niggas close to me. me. Yeah. The mother nigga where they posted, Yeah, yeah oh, The house go for me. How like your chicks in the pit oh, like post to oh, me. That's how to no. That's how I post to pay. That's how I posted, I, I, Everything I, good like it's supposed to be. I'm never comfortable. En Tavlo, dat was uh, Sanaybo C. met Younger. Je de Kigo remix en daarvoor de Weekend met Earn It. Oftewel de soundtrack van de film 50 Shades of Grey. Je luistert op de CFM Zand voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. De lekkerste hits op de radio. Het eerste uurtje best van dance, R&B en een beetje pop tussendoor.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 Lucas en Steven Rockefeller met Do It Tonight. Deze week wederom op één. Zet Daad en Oliver Helders met You Know. Dat waren de 10 boven beste plaatsen van het afvoer. Terug naar de muziek hier op CFM Zandvoort. Oh, no, oh. no, no.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 Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Alice Kenji, met zijn laatste verschillende George. Maar nu is Stefano Navarini en Marlena Shaw met Woman of the Ghetto. Een van de bladeren die terug te vinden is in de drie boven beste plaat van het dansen. Stefano Navarini en ik zeg tot zometeen na de break.